Bekend gemaakt. Het is een eerste druk uit 1962. In die tijd kostte het stripboek maar 12 cent. Spiderman is niet de duurste Amerikaanse superheld ooit. Een stripboek over zijn collega Superman werd vorig jaar voor een recordbedrag van 1,5 miljoen dollar verkocht. In de Champions League hebben Barcelona en Shakhtar Donnex de kwartfinales bereikt. Barcelona vond thuis van Arsenal met 3-1. En Shakhtar Donnex is door dankzij twee overwinningen op AS Roma. Het weer vanochtend vanuit het westen regen zon, het wordt een graad of negen. Dit was het NOS Show. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 Open. Ooh. the sand.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 day what did you do remember all the fun and love we had why did you let it slip away why did you do life is a party if you want to and love can be a sunny day life is only what you make it a simple smile can change Say Zind, ach, alo. Ljubberen, ja,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 Een deel van de boete kan worden kwijtgescholden als de spoorwegen dit jaar hun leven beteren. Volgens de afspraak met het kabinet mag 93% van alle treinen maximaal 5 minuten vertraging hebben. Dat werd lang niet gehaald, onder meer door de strenge winter van vorig jaar. De NS krijgt de boete ook omdat te veel mensen tijdens de spits moesten staan. De NS-directie zag de boete aankomen en verwacht dat de treinen dit jaar minder vaak vertraging oplopen. Minister Schultz bepaalt begin volgend jaar hoe hoog de definitieve boete wordt. In het noordwesten van Pakistan zijn zeker twintig mensen omgekomen bij een zelfmoordaanslag. Meer dan vijftig mensen raakten gewond. Tijdens een begrafenis in Peshawar blies de dader zich op. De autoriteiten denken dat de Taliban achter de aanslag...